9 uur, dikterhaart met het NOS-journaal. Op het vliegveld in Rotterdam is vanavond Radko Mladic aangekomen. Servische Zij regeringsvliegtuigen zijn Hankar ingereden, die daarna werd afgesloten. Mladic wordt naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. De ex-generaal werd vanmiddag in België door het vliegtuig gezet om in Den Haag berecht te worden door het Joegoslavië-tribunaal. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. In Syrië heeft president Assad een generaal pardon afgekondigd voor politieke gevangenen. In totaal zouden 10.000 gevangenen worden vrijgelaten. De amnestieregeling geldt ook voor gevangenen die lid zijn van verboden politieke partijen, zoals de moslimbroederschap. Op lidmaatschap van die partij staat nu nog de doodstraf. Het generaal pardon zou een poging zijn om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers die al twee maanden demonstreren tegen het regime van Assad. Maar volgens waarnemers geldt de amnestie niet voor de duizenden demonstranten die vastzitten. De Europese Commissie lijkt weinig te voelen voor een noodfonds voor Nederlandse komkommertelers. Veel van die telers dreigen in de problemen te komen door de EHEC-bacterie. Staatssecretaris Bleker had gisteren op een noodfonds aangedrongen. Bleker mag van de Europese Commissie wel 10 miljoen euro Europees geld inzetten voor telers in de problemen. De Duits-Nederlandse schrijver Hans Kelson is overleden. Zijn eerste boek verscheen in 1933 in Duitsland. Om aan het naziregime te ontkomen vluchtte hij in 1936 naar Nederland. In de oorlog was Kelson actief in het verzet. Zijn ervaringen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij onder meer uit in de roman In de Ban van de Tegenstander en de novelle Comedie in Mineur. De twee werken werden vorig jaar in Amerika herontdekt. De New York Times plaatste Kelson op de lijst van de beste schrijvers van de wereld. Hans Kelson werkte in Nederland tot op hoge leeftijd als psychiater. Hij was 101 jaar. Het vier nog, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog, met maxima tussen 16 graden aan de kust. En een graad of 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Wij zellen zeggen we altijd, ga lekker fietsen!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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. Ruim drie over negen. En we schakelen even met Rotterdam, want waar we het afgelopen uur... vooral keken naar een afgesloten hangar, een helikopter die stil stond. Zien we nu Wentelwieke bewegen. En waar duidt het op? Robert Bas. Nou, er zit inderdaad actie aan te komen. We zagen die pilot wel een hele poos in die helikopter zitten. Dat is een, een helikopter van de, dienst, de landelijke politiediensten... Um, die zijn gaan testen. We zagen lampjes gebranden. Inmiddels uh, draaien de, de wieken. Uh, dat betekent dat er waarschijnlijk snel wat gaat gebeuren. Vlak daarvoor... Zagen we twee ambulancebroeders uit de hangar ko komen. Blijkbaar is het inderdaad toch iets van een medische check geweest. Of hebben ze even naar Mladic gekeken van hoe die naartoe is. Ja, eigenlijk uh, de actie moet nog beginnen. Maar er begin wat te bewegen hier zo op Rotterdam Airport. Want de helikopter waar je over spreekt, waar die piloten in zaten... waar nu de wentelbieken verdraaien, waar het er naar uitziet dat die helikopter snel zou kunnen gaan opslagen, is niet de helikopter waar uh, Mladic in zit. Nee, dit is een helikopter waar wij, uh, zoals we hebben gezien... op enige afstand twee, uh, piloten inzetten. Maar we weten er is nog een tweede uh, helikopter van de politie en die staat in de Hangar. De Hangar waarin het vliegtuig met Mladic naar binnen is gereden. En uh, nou, in dit soort operaties is het ook heel gebruikelijk... dat er twee helikopters bij elkaar gaan vliegen. Oh. Dus nou, uh, dat is altijd voor veiligheid uh, een verkennende helikopter voorop... en een uh, helikopter met een verdachte. We hebben dat vaak gezien bijvoorbeeld. Er was een hele tijd uh, geleden in Rotterdam ook een verdachte die met twee helikopters werd aangevoerd. Dat was Josic, overigens ook een Servië. Maar die werd voor een hele andere zaak verdacht dan Mladic. Dat was echt een, uh, zeg maar een grote crimineel uit het Amsterdamse milieu. Dus op dezelfde wijze twee helikopters. Eentje lager ervoor, verkennend. De tweede helikopter direct erachteraan. Ja, en dat is klaplelijk onderdeel van de veiligheidsprocedure. En dan zou die helikopters richting de Scheveningse gevangenis gaan. Menno Reijmer, Re jij staat daar. Heb jij zicht op wat er de binnenplaats van die gevangenis gebeurt? 2012 nog mensen aangehouden. Dat is niet Menno Reijmer. Menno is bezig met opnames van de mensen naar buiten. Wat wij wel zien op de binnenplaats, hier op de schermen... Um, staan uh, uh, uh, leden van het arrestatieteam op de binnenplaats van de gevangenis. We wachten af totdat de helikopters opstijgen en dan komen we terug. Willemijn van BNN. Dankjewel, Tim. Begin. Ja, toch nog een, een gedeelte je in today, uh, ook nog na al dat Mladic-nieuws. En natuurlijk, zodra er meer nieuws is over Mladic, dan uh, komen wij hier terug. En uh, ook natuurlijk Tim die van de NOS. Um, straks zit hij dus in zijn cel, als het goed is, Mladic. Um, en dan hoor je hier van misdaadjournalist Gerlof Leistra... in wat voor soort cel hij zit en wat voor privileges hij daar allemaal heeft. Verder ook nog hier in onze uitzending Frans Zandvoort. Die is arts in een ziekenhuis in Bremen en hij heeft het waanzinnig druk. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de afdeling waar de patiënten liggen die ziek zijn geworden door die EHEC-bacterie. En uh, dat uh, vertelt hij hier zo meteen. En jongeren zuipen zichzelf steeds vaker in coma, was vandaag het nieuws. Um, straks Nico van der Lely hier, die is kinderarts en hoofd van de alcoholpoli in Delft. Hij is hier kwart voor tien. Is hij te gast samen met Josie? is een meisje die uh, zichzelf in coma zoopt. toen ze vijftien was. Today is Topics. Gaan we gewoon doen met Luc Igink. Goedenavond, Luc. <laughs> Hi, hallo. Sportnieuws eerst, dat is er ook. Roosendaal was in rep en roer vandaag. Want de toekomst van de voetbalclub RBC bungelt aan een zijde draadje. De club heeft veel schulden. Als laatste stroham trok RBC bij de gemeente aan de bel om een miljoen euro aan steun. Maar de gemeenteraad gaf gisteravond niet thuis. De heer Boots tegen. De heer Van Dorst tegen. De heer Gabriels tegen. Nou, geen steun van de gemeente dus. En daarmee is het zo goed als afgelopen voor de club. Tot groot verdriet van de supporters. Ik heb net een kleine gekregen. Ik zal hem nooit mee kunnen nemen naar RBC. Ze nemen niet mijn RBC af, ze nemen ook hun RBC af. Maar ook onze toekomst een pasgeboren baby is natuurlijk niets belangrijker dan de plaatselijke voetbalclub. Andere Roosendalers vinden dat de gemeenteraad verstandelijk heeft gesproken. Ik kan de gemeenteraad op zich best gelijk geven, hè? verstandelijk gesproken. Maar ergens doet het, doet het zeer als sportliefhebber. Ja, dat wel. Er zijn zoveel andere zaken die ook uh, belangen hebben dat er geld in gestoken wordt. En dat wordt ook niet altijd uh, gedaan. En RBC is al zo vaak door de gemeente toch weer nieuw leven ingeblazen. Dat ik nu ook wel vind dat het wel een keer uh, moet, moet, moet stoppen. Of de club echt failliet gaat, dat is nog even afwachten. En in de tussentijd is het hopen op een rijke oliescheik. Ja, of het een oliescheik moet zijn of een, of, een, of een aantal personen. Dat, dat, dat wil ik, hè, dat, dat, maar het, het, dat, hè, dat in ieder geval de gemeente het niet doet. Ja, dan wereldnieuws. Alleen dan in Amsterdam. Onze hoofdstad had een primeur. Voor het eerst werd er een tunnelelement onder een historisch monument geplaatst. Maar goed, het is dan wel weer voor de Noord-Zuidlijn. Dus uiteraard ging er wat mis, of niet, Fred? Nou, ik krijg een beetje het gevoel dat we hier, Marcel, met z'n allen op Sinterklaas staan te wachten. Want uh, ze houden de, de spanning er uh, goed in. Er uh, uh, is nog geen zicht, uh, uh, meneer Jonker, van de Noord-Zuidlijn op, uh, op die tunnelbakken. Nee, hij is het uh, noord, uh, noord, noord zuid kanaal of noord zuidkanaal we gaan naar Tim Overdiek van het NOS Journaal. Omdat een van de twee helikopters waarvan we weten dat ze in Rotterdam waren, de lucht in is gegaan. Dat is niet de helikopter, Robert Bas, met Meladiet aan boord? Nou, er zijn twee helikopters juist de lucht in gegaan. Eentje kwam achter de loods uh, tevoorschijn. Uh, die ze vertrekken op dit moment van Rotterdam Airport richting uh, Scheveningen, zien we. Uh, laatste nieuws wat we uit de wandel gaan horen is dat hij aan boord zou zijn van deze helikopters. Er uh, moest wat op zaken opgeruimd worden in Scheveningen, begreep ik, op het binnenplaats. Het moet allemaal klaar zijn, dus hij kan nu vervoerd worden. En tegen de ondergaande zon in zien we nu de beide helikopters vertrekken richting Scheveningen. En in een van die twee helikopters zit Meladis. En die helikopter die kwam vanuit de achterkant van de hangar. Dus op een ja. andere uitgang dan waar het vliegtuig, waarin in zat, vanuit Belgaard dood. Ja, tegelijkertijd, moet, moet je even onderbreken Tim, zien wij nu een escorte, en een aantal auto's uh, over het terrein heen rijden. Klaarblijkelijk uh, auto's met mensen die ook naar Scheveningen zullen gaan. Zo te zien op afstand zijn het onder andere die gepantserde auto's staatsteam van de maars Dus ja, er zijn twee uh, helikopters onderweg in Scheveningen. Klaarblijkelijk en het stoelt met de auto's. En waar Meladi iets in zit, ik weet het niet. En dan zijn die onderweg naar Scheveningen. Staat Menno Reenmeijer klaar om ze daar in ontvangst te nemen? Dat zeker. Um, hier uh, nog steeds de auto's die langsrijden. Ik kwam net um, de advocaat Misha Vladimirov uh, tegen. Heel bekend bij het Joegoslavië-tribunaal. Onder meer adviseur van um, uh, Slobodan Milosevic in de tijd. En uh, Duskortadis heeft die verdedigd. En ik heb hem gevraagd waarom het zo lang duurt daar in Rotterdam. Waar, waarom er zoveel tijd nodig was om hem in de helikopter te krijgen. Misha Vladimirov, um, advocaat. Goede bekende bij het Joegoslavië-tribunaal. Want. Ooit adviseur aangewezen door het hof ja. van uh, Slobodan Milosevic... Uh, verdediger van Duskotadic. Uh, het duurt heel lang voordat Mladic van het vliegveld Rotterdam hierheen komt. Uh, ze zit al enige tijd in een hangar. Heeft u enig idee wat daar gaande is? Nou, het is heel aannemelijk dat hij door de Joegoslavische... of de Servische autoriteiten overgedragen wordt... aan de autoriteiten van het uh, tribunaal. Ja. En uh, dat dat enige formaliteiten met zijn mee. Misschien moeten dingen getekend worden. En dat kost tijd. En ja, meer kan ik niet bij bedenken... wat er nog aan formaliteiten is die vervuld moeten worden. Dat kunnen praktische redenen zijn die wij niet kennen. Of vervoer naartoe? Ja, zijn rechten worden, moeten nog nee, worden voorgelezen of gebeurt dat hier binnen? Dat gebeurt hier. Ja? Ja. De aanklacht, hoort hij die, die hier? Krijgt hij hier overhandigd of bij? Ja, die, die krijgt hij wel informeel hier. Maar die krijgt natuurlijk formeel met dat hij wordt voorgeleid. Ik denk dat dat vrijdag zal zijn. En dan krijgt hij formeel de nieuwe dagvaarding zoals hij nu is gemaakt. En goedgekeurd is door deze kamer die hem zal gaan berechten. En dan wordt hem ook vermiddeld meegedeeld wat zijn rechten zijn... die hij natuurlijk inmiddels lang vernomen heeft als hij hier aankom, is aangekomen. En wordt hem alleen maar gevraagd of hij is of niet. To, plea, to give his plea of guilty or not. En dan heeft hij misschien nog een advocaat nodig. Ja, interessante vraag bij hem, Bartwik, zal die een advocaat kiezen die hem in de zaal bijstaat als een echt advocaat. Of zal hij hetzelfde doen als Milosevic en uh, Kersic en Seychelles gedaan hebben. Doordat hij zegt ik wil mezelf verdedigen en advocaten alleen maar op de achtergrond een rol spelen. Milosevic ging eigenlijk nog wel een stap verder. Die erkent het hele Hof in eerste instantie niet natuurlijk. Ja, dat heeft geen enkele betekenis voor de procesvoering. Dat is een standpunt. Maar het praktische volgt natuurlijk als iemand een eigen advocaat niet wenst te kiezen... en zichzelf wenst te verdedigen, dan heeft dat grotere consequenties voor de procesgang. Ja. En dat kan ook consequenties hebben voor de beoordeling van de rechters... van zijn geschiktheid om terecht te kunnen staan. Ja. Want als iemand wordt bijgestaan door een advocaat die het werk voor hem doet... dan, dan telt een eventueel fysiek ongemak of een psychisch ongemak minder zwaar... omdat dat gecompenseerd wordt door, door die advocaat. Maar goed, ze zullen het weten binnenkort. U bent nog niet gebeld? Hij zal zeker geen Nederlander bellen. Dan is dan even de vraag eh, tijdens de procesgang... het proces tegen Karadzic loopt... Ja. of deze zaken bij elkaar, bij elkaar gevoegd moeten worden, ja of nee? Ik denk dat dat niet gebeurt. De Kamer die eh, Karadzic berecht... die heeft besloten om die twee zaken die toen nog één waren... uit elkaar te halen. En er is nu voor de zaak tegen Hamladic weer een nieuwe Kamer benoemd. Dus het is ook een aanwijzing dat men niet meer plan is om die zaken te voegen. Wat wel kan, en ik acht dat het geen sinds onmogelijk, zelfs waarschijnlijk, is dat... Al... Hey. En daar viel even het bandje plotseling uh, tot een hardhandig einde. Om negen over negen Menno, vertrok de helikopter met Mladys, vergezeld van een andere KLPD-helikopter, uh, het vliegtuig. Het veld in Rotterdam Het, uh, zou zo'n vijf minuten moeten duren. Dus uh, binnen een minuut, Menno, zou de helikopter bij jou in zicht moeten komen. Hoor, zie of uh, verwacht iets anders? Alle camera's zijn op, op, op de lucht um, gericht natuurlijk. Want daar moet hij vandaan komen. Um, richting Rotterdam natuurlijk ook nog eens een keer. De deur in beeld, maar daar zullen we weinig zien. Misschien die escorten waar Robert het over had... van het arrestatieteam, waar misschien ook zijn advocaat in zit... dat hij wellicht met de auto komt, die dan door de poort komen. Maar de camera's, ja, het is zoeken, het is speuren naar de hemel. Ik kijk ook maar naar cameramensen met die grote telescooplensen... die ze dan hebben en wellicht meer zien dan ik. Luisteren naar geluiden... Maar dat is lastig, want er staan ook veel generatoren hier van uh, alle media. En of je de generator hoort of een helikopter, is moeilijk te onderscheiden op dit moment. Zover ik kan zien, zover ik kan beoordelen, Tim, is hij er nog niet. Maar dat kan ieder moment natuurlijk uh, veranderen. Even kort terug naar Robert Bas, ben je nog aan de lijn? Ja, zeker. Kun je nog dingen melden vanuit Rotterdam? Nou ja, de helikopters zijn totaal uit mijn zicht inmiddels richting de Haag. dus Ze moeten er inmiddels aankomen. Dan zijn er zijn wel verschillende opties. Hè? Stel je voor dat ze het toch te gevaarlijk vinden om te landen op de binnenplaats... dan zou hij nog in de buurt van het tribunaal... bijvoorbeeld denk aan een van de kazernes... de helikopters kunnen landen om over te zetten in een auto. Maar ik denk dat het antwoord binnen enkele minuten weten, want de helikopters moeten bijna ter plekke aankomen. Ondertussen zien we dat het toestel uit Servië... uit de loodsweer is gekomen en weg wordt getakeld. De verwachting is dat het toestel nog vanavond weer hier zal gaan vertrekken... Dus dat moet bijgetankt worden. En inmiddels, eh, met het vertrek van helikopters en de caravan Japanse gepanzerde auto's... zijn ook alle internationale journalisten direct hier de heuvel afgesprongen... om met z'n allen zich, daar blijkt nog, naar Den Haag te spoeden. Of ze op tijd aankomen, is natuurlijk maar de vraag. Want die aankomst in Den Haag, vanuit de lucht gaat heel snel. Menno Reemeijer, een minuut of vijf. Dus dat zou nu ergens moeten gebeuren. Menno Reemeijer. Wat? Ja. Iedereen loopt heen en weer. Hoor ik wat? Zie ik wat? Nou, ik, ik zit mee te kijken met tv-beelden. Daarop zie ik nog niks. Maar we luisteren ook gelijk. Ja, er wordt... Uh, iemand wenkt mij en zegt... Moet je luisteren? Ja, heel in de verte horen wij een helikopter volgens mij aan dat is het komen. Ja. Dat is het. Heel in, heel in de verte. Vanuit de achterkant van het gevangeniscomplex Monotome heb ik de indruk. Monotoom geluid. Dus het kan inderdaad niet lang meer duren voordat we de helikopters ook in, uh, in beeld... Uh, Krijgen. Het geluid wordt hier steeds sterker. Er zijn meer mensen die dat nu ook opvalt. Iedereen kijkt naar de lucht. Zien we al wat? Komt hij eraan? Het is moeilijk te zien. Even op het heuveltje. Maar ook daarmee kunnen we niet over de gebouwen heen kijken. Er wordt gewezen naar links, naar rechts. Komen ze dan toch met de auto? Nou, dat zeker niet, want het verkeer hier op de Van Laan gaat gewoon door. Geen enkel teken van beveiliging. Even kijken bij de collega's nog, groot persvak. Nee, alle camera's staan op de lucht gericht. En we horen toch echt in de verte dat helikoptergeluid. Dat sonore geluid. Maar zien, dat doen we het nog niet. Ja, het wordt gewezen, maar ik kijk nog mee over een schouder. Nee, ik kan het nog steeds niet zien. Ik kan hooguit een heel klein beetje wat horen. Maar zien doen we het nog niet, Tim. En het zijn twee helikopters die onderweg zijn. En ik zag wel op de beelden, Menno, dat... Uh er op de binnenplaats zwaar bewapende leden van arrestatieteams staan te wachten. Gehurkt, leunend tegen de muur. Om eigenlijk, als dan die helikopterland, een gewone binnenkomst te organiseren. Ja, we zitten ook mee te kijken op wat verder afstandsbeelden. Dan zien we ze in de verte, maar is on onmogelijk om te bepalen... Um, hoe ver ze van uh, de geschreveningen af zijn. Wat Robert natuurlijk ook zei, hier op een steenworp afstand... heb je twee grote militaire uh, terreinen, twee kazernes, de Alexander onder meer. Het kan zijn dat ze daar inderdaad gaan landen. Maar als ik zo de beelden zie, en ik zie wat jij ook beschrijft, Tim... mensen die op hun hurken zitten, ga ik er toch nog steeds van uit... dat ze hier in Scheveningen landen, in de gevangenis. Ja, en het, het blijft kijken, het blijft luisteren. Horen doe ik wel een beetje, maar zien doen we nog niks. Want wat gaat er gebeuren als de helikopter is geland? Wat zijn dan de, eerste, zijn... Uh, de eerste stappen die echt binnen de gevangenis gezet moeten gaan worden? Dan zal, we hoorden het Michel Vladimirov ook nog zeggen... in dat bandje dat toen nog liep. Daar zal de aanklacht worden voor gelezen onder meer. Daar zal hij ook op zijn rechten worden gewezen. Dat zijn van die formaliteiten, die moeten natuurlijk gebeuren. Daar kunnen geen fouten mee gemaakt worden tijdens zo'n proces. Dus dat zullen de eerste stappen zijn. Ja, En dan zal hij ongetwijfeld ingeschreven worden in de gevangenis. Er zal ook uitleg worden gegeven over... Het procedures in de gevangenis en zal hem ook de plek gewezen worden, maar die de komende tijd, in afwachting van zijn proces, en ook tijdens zijn proces, hij zijn tijd zal doorbrengen. En of dat een vleugel is, samen met um, zijn oude maat Radon van Karadzic, dat is nog maar even de vraag. Want het is ook nog zeer de vraag of de openbaar aanklager die formele klachten gaat samenvoegen en mogelijk het proces ja. tegen Karadzic uh, gaat uh, laten samensmelten met het proces wat we ja. moet beginnen tegen Mladic. Of, Ja, Sorry Tim, uh, uh, Misha Vladimir die, die toch goed bekend is bij het Joegoslaafse tribunaal, verwacht dat absoluut niet. Um, er is ook een aparte raadkamer inmiddels al benoemd, uh, zei hij. Die het, het proces Maad zal gaan doen, anders dan die van uh, Karadzic. Dat is voor hem een teken dat dat twee aparte zaken worden. Wat Vladimirov uh, nog wel zei, wat we niet hebben kunnen, kunnen horen, is dat hij verwacht dat veel getuigen, veel verslagen die in de zaak Karadzic al zijn gebruikt. ook in de zaak van uh, Maadzic gebruikt gaan worden. En dat zal heel veel uh, ja, tijd ook schelen, natuurlijk, in, uh, in de zaak tegen. Uh, uh, uh, Robert Bas, ben je er nog? Ja, ik ben er nog steeds. J Jij vertelde dat op het laatste moment... Uh, voordat de helikopters de lucht in gingen, ambulancebroeders uh, weggingen. Uh, ja. Dat duidt op een medische check al op het vliegveld? Nou, dat, dat zou kunnen. Een verklaring is ook misschien dat ze uit voorzorg... Uh, die ambulance zagen we aan het eind van de middag... begin van de avond al aankomen... Dus ze dachten, ja, we nemen gewoon een enkel risico. We zorgen dat een ambulance in de loods is. Dat mocht er niet zijn, dat ze eerst hulp kunnen verlenen. Uh, het zou ook heel goed kunnen dat er een soort korte check is geweest. Uh, ik zag ook een kleine auto van de GGD in Rotterdam. Daar worden vaak artsen mee vervoerd. Uh, logisch in het scenario natuurlijk. Het is toch een man uh, die zich in ieder geval voordoet alsof hij zwaar ziek is. En dan is het natuurlijk logisch om rekening mee te houden... dat hij misschien uh, even gecontroleerd moet worden zodra hij aankwam. Het is een, een lange reis geweest voor deze man. Een man van 69 die voor uh, zover we op de berichten van onze correspondent David-Jan Godfra uh, konden, uh, konden horen... Uh, in het verleden een beroerte heeft gehad, bij zijn arrestatie geen gebruik meer kon maken van zijn linkerarm. Uh, de helikopters, Menno, zouden nu toch in Den Haag moeten arriveren? Zie ja, iets? Ja, we, we zien de eerste beelden van... De, de politiehelie die we eerder zagen opstijgen in, uh, in Rotterdam... die zien we hier nu aankomen vliegen. Maar maakt een, uh, een grote bogen We zien er nu twee ook um, verschijnen. Even kijken. Ja, we, uh, we zien beelden van de camera's vanaf de daken eromheen. Ik heb het al eerder gezegd. Uh, gebouwen eromheen waar cameraploegen opstaan. Daar zien we nu uh, de beelden van. Ook die zoek hoor. Uh, want we zagen ze net even in beeld. Ja, daar komt hij achter de bomen vandaan. De politiehelikopter. De eerste helikopter die, uh, die we duidelijk in, uh, in beeld zien. Maar ik moet zeggen, die zie ik vooralsnog alleen op televisiebeeld. Ik ga nu eventjes wat verder staan om te kijken of ik hem ook uh, al ergens uh, verder zie.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 Uh, maar maakt nog geen aanstalten om uh, te landen. Het kan zijn dat hij uh, een goede positie moet, uh, moet vinden om, uh, om te landen. Ik ga toch even over de ruggen meekijken van de tv-collega's. Zo te zien maakt hij nu wel aanstalten om te landen. hangt uh, in de lucht boven de gevangenis. Dat is het eerste helikopter. De tweede kan ik nog niet zien... Deze blijft nog vrij, vrij hoog, maakt nog geen aanstalt om te landen. Het kan zijn dat hij uh, het luchtruim vrijhoudt voor uh, de andere helikopter... die uh, nog moet komen waar hem dan in zal zitten. En dat deze bedoeld is om het luchtruim af te schermen. Hij hangt nu recht boven ons. Niet boven het uh, gevangenisterrein, maar boven de plek waar uh, alle mensen staan te kijken. Daar hangt hij stationair in de lucht. Maar ik zie nu op de binnenplaats van de gevangenis dat daar inderdaad een helikopter land achter de bomen ontneemt ons wat het, uh, het zicht helaas blijft de andere helikopter echt boven ons hangen dat bemoeit wat het uh, praat ik hoop dat ik nog te verstaan ben je bent goed te verstaan het zicht is inderdaad ja, een beetje belemmerd op... door een boom waar achter de helikopter is geland met de deur van de helikopter ging open en een van de piloten of de bemanningsleden leunde naar buiten en daarachter moet dan aannemen zou uh, iets hebben gezeten of we het te zien krijgen is een, natuurlijk een de vraag want uh, het, het speelt zich vooral achter, achter de bomen af. We zijn aan het zoeken met de camera ook om uh, de goede beelden te krijgen om toch een glim van uh, ladisch uh, op te vangen. Ik weet nog van drie jaar geleden, toen kwamen eerst die auto's geblindeerd. Toen kwam die helikopter zagen we ook helemaal niets uit. De vraag was toen, was Karadzic, ja, die was aangekomen. Gingen we maar vanuit, we moesten er wel vanuit gaan. Maar pas een uur later, als ik me niet vergis... kwam pas de bevestiging van het tribunaal dat het hele toneelstuk, wat, waar we getuigen van waren geweest... inderdaad de aankomst van Karadzic was geweest. Maar toen, op dat moment, konden we dat ook niet met 100% zekerheid zeggen. En ik ben bang dat dat ons vanavond ook het geval zal zijn. Want wat we nu zien is vooral een boom die beweegt... door de blaadjes van de helikopter... Het is een beetje zoeken. We zien wel de mensen inderdaad zitten. De zwaar beveiligden, de mensen die de beveiliging moeten verzorgen. Maar we hebben nog geen teken van Radko Mladic. Het wachten is daarop en uh, de binnenplaats, zoals wij die hier kunnen zien met camera's... die vanaf verschillende hoeken uh, te zien zijn, uh, zou wel uitzicht kunnen bieden op in ieder geval nog een transport. Hij zal op een of andere manier uit de helikopter moeten komen. Maar inderdaad, het is eind mei, de uh, bomen zijn uh, vol met bladeren. En dat betekent dat het zicht op de ja, binnenplaats... We zien ook auto's komen, Tim. We zien ook auto's komen uh, door de poort. Ik weet niet of dat hier buiten is of een andere poort. Kijk even om het hoekje. Nee, dat is een andere poort poort van de gevangenis waar de wagens binnenkomen, wie daarin zitten. Ja, dat is ook nog maar een zeer de vraag, want ook dat hebben we niet gezien, wie daarin zijn gaan zitten. En wellicht dat daar zoals ik eerder zei zijn advocaat in zit. Maar dat is wat we nu zitten, zien. Er komen dus ook auto's de binnenplaats op. Ik beschrijf even verder wat voor auto's het zijn. Het waren drie auto's. Twee uh, drie politie, auto's, Drie auto's, ja. waarvan er twee met zwaarlichten naar binnen reden, doorreden. Maar er was een andere auto, die bleef staan. En uh, de poort ging achter een Dicht en de poort Precies. ging voor hem dicht. Um, dat en zag ik vlak ook. Ja, en dat viel me ook op dat daar een uh, zwaar bewapende man even voorliep. En drie auto's is, is inmiddels ook aan ons zicht onttrokken. We hebben ook niet kunnen zien, Tim, waar de auto's vandaan zijn gekomen. Zoals we eerder gezegd, wij staan voor de gevangenis. Wellicht dat wegen onder de gevangenis heen wel zijn afgezet. En dat, wat Robert al eerder beschreef, het scenario wat mogelijk was. dat ze toch met auto's zijn gekomen. Het lijkt mij nog steeds sterk, maar alles is mogelijk. Robert Bas gaf het ook al aan. Er zijn vele scenario's, vele draaiboeken die voor een, een, een dergelijk iets klaar liggen. al het inderdaad die auto die binnen kwam rijden. een deur die achter hem dichtging, een deur die voor hem dichtging. Het kan zijn dat Mladic op dit moment binnen is. We zullen de bevestiging eh, ongetwijfeld eh, zo snel mogelijk horen, hoop ik ook, van het eh, tribunaal. Want er hangt eh, Menno nog steeds een helikopter in de lucht. Ja. Maar ik denk dat dat de beveiliging is, Tim, dat we daar wel vanuit mogen gaan. Tenzij die ook nog gaat landen, dat is nog mogelijk. Maar het lijkt mij sterk dat deze helikopter nog, nog verder iets aan boord heeft. Anders dan politieagenten. Zeker geen Mladic mogen vanuit gaan dat Mladic op dit moment in de gevangenis in Scheveningen zit. Ik zit even te kijken, er zit wat bewegingen in de helikopter. Ik heb de indruk dat de helikopter die geland is in, uh, op het gevangeniscomplex... alweer aanstaalt te maken om weg te gaan. Ik zag heel even achter. Ja, daar gaat, gaat inderdaad de lucht in. Nou, dan mogen we er zeker van zijn dat Radko Mladic vanaf dit moment gevangen is in uh, Scheveningen. Of hij nou gekomen is per helikopter of per auto, dat weten we pas later vanavond. Feit is dat de operatie achter de rug is. Die begon op donderdagochtend met de arrestatie in Lazarevo, een klein dorp in Servio. Vandaar naar Belgrado en uh, via. Rotterdam, in Scheveningen. En dat brengt ons bij het einde van dit verslag langs de lijn vanuit Rotterdam naar Den Haag. En over naar willen Willemijn voor de vervolg van je programma Babinnen. Ja, dankjewel, Tim. Ja, en dan zit hij daar dus in die cel uh, vanavond, nu al wellicht of straks na die medische check. Hoe ziet die cel eruit? Dat weet Gerlof Lijstra, misdaadjournalist van Elsevier. Gerlof, goedenavond. Goedenavond. Um, jij bent er niet geweest in die cel, daar mag niemand komen, maar je hebt wel tekeningen gezien. Wat voor cel is dat waar die zit? is groter dan de doorsneeuwcel. Een Nederlandse cel is uh, standaard 10 vierkante meter. Mm -hmm. En die van Blarits en andere vn is 15 vierkante meter. Iets beter uh, opgetuigd, een, een mooier bed. Uh, handdoeken uh, in overvloed. Uh, ja, verder natuurlijk standaard televisie, radio. En een wat betere natte hoek, zoals dat in het. Uh... Paius Jargon heet, dus de plek van de toilet en de douche. Ja. Een mooie, mooie douchecel. Ja, dus mooie, goede, goed, maar uh, betere faciliteiten dan uh, in andere cellen. En de deur staat open. Hè? Ja, dat is ook een verschil. Kijk, in Nederland, als je verdachte bent, dan uh, uh, heb je het niet makkelijk. Het huis van bewaring, waar je dan vast zit, is uh, wat minder uh, luxe dan de gevangenis. En zelfs bij de luxe van de gevangenis moet je je niet voorstellen... Maar hier is het anders. Uh, hier wordt gezegd, uh, nou ja, die mensen uh, uh, waren wat gewend. Hè? Dat zijn uh, uh, generaals, uh, ex-presidenten, noem maar op. Daar ga je iets anders mee om. Dat wordt natuurlijk nooit hard opgezegd, maar dat zie je aan de, de inrichting van de cellen. Mm -hmm. En inderdaad, ze hebben meer bewegingsruimte. Uh, wat ik opvallend vind, is: je zou zeggen dat wordt daar een uh, ethische veldslag. Hè? Met al die verschillende uh, uh, Joegoslavische etniciteit, maar ook uit ja. Afrika. Maar het, het blijkt dat, dat ze daar heel uh, vriendschappelijk met elkaar omgaan. Dat de verschillen wegvallen. Er wordt gezamenlijk gegeten en gekookt. Uh, ze sporten samen. En zijn dus het grootste deel van de dag uh, ja, in elkaars uh, gezelschap. En dat is ook luxer. Beter dan de gewone gevangenen. De, de uh, gevangenen van de gevangenis. Ja, Het akkoord van Dayton werkt alleen maar daar in de gevangenis, las ik al. Ja. En uh, nou ja, het, het geeft ook wat schampere reacties. Hè. In de buitenlandse pers wordt ook gesproken over, over die Heek Hilton, het Haagse Hilton ja. Hotel. Nou, dat is natuurlijk ook het cliché over de Nederlandse gevangenis. Ik ben in veel gevangenissen geweest en dat cliché kunnen we vergeten. Maar dit is wel iets luxer dan de hotelkamer waar ik vannacht sliep in Helmond. Ja, maar dat is ook een beetje met het idee van, als, als we er een niet al te ernstige cel van maken, maar een beetje luxe. Dan wellicht geven ze zichzelf eerder aan? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als het, als het nou een hele kale cel is, een model telefooncel met, met geen enkele vrijheid. Ja, dan uh, zal wie zich overweegt aan te geven nog wel eens drie keer op zijn achterhoofd krabben. Maar ja, ja als je weet dat het daar niet slecht is. Misschien dat het iets makkelijker is. Ja, nou, ja, bij Mladic heeft dat in ieder geval niet uh, gewerkt. Uh, na, hij is pas, nee, tot, pas ja. na 16 jaar pas opgepakt. Ja. Um, uh, nog eventjes, hij, hij kan daar ook in contact uh, treden met Karadzic. Ze kunnen een gezellig een kaartje leggen. Zeker, of, ja. Of dat, een dat proces ze bespreken. Dat ze, nou ja, precies. En, uh, nou ja... De, dat is opmerkelijk. In Nederland zouden uh, dit soort mensen uh, in verschillende vleugels op zijn minst, maar misschien zelfs verschillende gevangenissen, uh, vastgehouden worden. Hier alles bij elkaar. Dat is natuurlijk omdat het onder uh, het regime van de Verenigde Naties valt. Maar het is ja. wel opmerkelijk. En, en kan dat nog op een, een of andere manier zijn proces beïnvloeden, als hij, de, als hij met elkaar iets kan overleggen? Ja... Uh, ik weet niet, ik neem aan dat ze voordat uh, Karadzic uh, gevangen werd genomen, uh, elkaar ook nog wel eens spraken. Um, dat in elk geval de mensen om hen om hun heen contact met elkaar hebben. En je zou zeggen, ja het bewijs is zo uh, nou niet uh, duimendik, dat is uh, kilometers dik dat het heel lastig is hoe je hier tegen moet verdedigen. Dus ja, ik denk niet dat het echt veel voordeel oplevert. En natuurlijk kunnen altijd, ook als ze zelf geen contact hebben... kunnen hun advocaten contact hebben. ja, dus ja dat de, maakt niet zoveel uit. Een proces van karatjes is natuurlijk ook al, uh, al lang begonnen. Dus die, ja. die zijn al ver gevorderd. Ja. is nog maar de vraag of die twee dan worden samengevoegd later wellicht. Nee, dat lijkt me niet. Dat, uh, dit is een afzonderlijke zaak weer. Ja, ja. nou ja, er, er is dan misschien sprake van toch... dat de, de twee, uh, Mladitje en Karotjes, bij elkaar worden gevoegd... maar dat is nog niet helemaal zeker, hoe dat gaat aflopen. Nee, wat, de, de, wat ik begrepen heb, is dat het nog zeker... Nou, eerst de medische check natuurlijk. Ja. Nou, je zult zien dat hij uh, alle kwalen van de wereld heeft. Dus dat duurt weer een, uh, een eeuwigheid. Dus je bent al snel een half jaar verder. Ja. En uh, dat proces van Cartier loopt al. Dus het, ja, wellicht dat ze op een moment uh, nog wel iets uh, gezamenlijk zullen doen. Maar ik denk dat het een afzonderlijke zaak uh, is. Goed, Gerlo van misdaadjournalist van de Elsvier. Dank je wel. Graag gedaan. En dan Joris Kreugel, die stond daar vanmiddag bij die Scheveningsgevangenis. En die zocht de beste plek van waar je Mladic kan zien aankomen. Voor de gevangenis in Scheveningen staan al allemaal journalisten opgesteld, camera's, fotografen. En ze wachten allemaal bij de hoofdingang totdat Mladic, de oorlogsmisdadiger die aan het Joegoslavië-tribunaal is overgedragen, hier wordt binnengebracht. Alleen ik sta niet aan de voorkant, maar ik sta in de Brugse straat in Den Haag. En dat zit precies aan de achterkant van de gevangenis. Er staan woningen met drie etages en op die daken staan al statieven, zie ik. En een aantal bewoners van die huizen hebben die plek verkocht aan mediabedrijven. Zoals Reuters en de NOS. En die hebben dan het alleenrecht om op dat dak te mogen staan. Maar ik wil het ook wel eens even zien. Want stel je voor dat je op het dak staat en die helikopter komt toevallig aan. Want het is nog steeds onduidelijk wanneer die precies aankomt. Nu ben ik bij één huis geweest. Daar waren de mensen niet thuis. Maar aan de overkant komt net iemand de deuren uitlopen. Goedemiddag. Hallo. Huis van u? Het huis is niet van mij. Ik pas op het huis, op de hond voor vandaag. Want de eigenaar is er niet. Dus... Dat is nou jammer. Ja, dat is heel jammer. Want, want ik wilde zo graag vanaf het dak. Ik ja? zal u even binnen laten. U kunt even boven kijken hoe het eruit ziet. Ik was niet net van planten. Fijn dat ik even mag komen kijken, want dat is toch eigenlijk best wel spannend zoiets. Hè? Ja, het is heel spannend. Ja. En de hond vindt het ook spannend. Dus we gaan even openen. Uh, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja. Eerder heeft de eigenaar al een keer gefilmd, hè? Zelf, hè, de aankomst. Ja, dat heeft hij gefilmd en het waren unieke beelden. Die zijn natuurlijk de hele wereld over geweest. Hij zat dus op het dak en hij was de enige die het kon filmen toen. En was dat Milosevic of Karaditsch? Dat was Milosevic. Ja. Dan komen we op het dak. Voilà. En dan links is het van de VN en rechts is de gevangenis. En hier gaat ergens straks ja. de helikopter landen? Ziet u die palen? Dat is om uh, dat helikopter nu niet kan landen, want hij weet nooit wat er gebeurt met de gevangenen. Het is toch redelijk uniek eigenlijk wat hier zo gebeurt, hè? Ja, het is de, de derde van, van het rijtje, dus waarschijnlijk is het de laatste keer. Tenzij er anderen komen. Dus daar is een contract dus mee afgesloten. Dat mensen, als er iets gebeurt, dat ze hier mogen komen. Want de eigenaar doet het niet meer zelf, hè? Nee, hij doet het niet meer zelf. Nee, dat was toevallig dat hij hier was toen... En dat hij dat kon filmen, ja, dat was uniek. Want hij stond er buiten. En ze dachten dat hij via buiten zou binnenkomen. Maar hij landde met een helikopter. Dus toen was hij op het dak. En foto's. En foto's. En foto's. Ook foto's, ja. En alle beelden natuurlijk. En alle beelden, ja. Verkocht? Ook verkocht, maar voor een goed doel. Dus hoeveel was... heeft hij ermee opgehaald, dan? Dat weet ik niet. Ja, dat willen wij altijd weten. Hè? Ja, dat, dat weet ik. <laughs> Jullie zijn nieuwsgierig, maar dat ja, weet dat ik echt niet. Zeker een handel in één keer met zo'n huis. Ja, dat is. Uh, ja. Dus het, als het huis verkocht wordt, wordt het verkocht met het contractnees. Grapje. <laughs> de pers die staat hier echt al heel lang te wachten. En die stonden allemaal te zuchten en te steunen. Ja. Net ook een fotograaf die zei van ja, ik moet uh, tot zeven uur vanavond. Ja. Ja, en dan sta je alleen maar een beetje te kijken naar ja, die poort. Ja, dit is wel een, uh, een job hoor, dat wachten. Ja, eigenlijk voor één shot maar. Ja. Dat die helikopter aankomt en dat je misschien te pakken krijgt Precies. met de camera. Het is het vak, hè? Loopt er nou veel pers? Ik zie nu ook weer allemaal mensen kijken. Ja. Er komen regelmatig mensen. Het is wel een uh, hippe buurtje aan het worden nu. Volgens mij willen ze ook wat vragen. We voelen maar dit zo'n jai. Ze vinden Sandre. Hartstikke bedankt. Geen dank met plezier. Je heeft toch nog iets? Iets heb ik kunnen zien. Er staan meer mensen volgens mij te wachten. Ik wil gewoon weten of u de eigenaar bent. Nee, ik ben niet eigenaar van de En nu sta ik weer buiten en er staat weer een troepje journalisten van de RTBF. En die zouden ook heel graag vanaf dit dak willen filmen, want het uitzicht is echt perfect. Maar helaas, de eigenaar heeft al besloten dat alleen Reuters op het dak mag staan. Maar mij is het in ieder geval wel gelukt om even een kijkje te gaan nemen. Of Heard van Iersel de Lange van het album World of Hurt... wat toch één van mijn aller, aller grootste lievelingsalbums is. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, dan even iets heel anders dan al dat Mladic-nieuws. Um, het komkommernieuws. Die komkommer is natuurlijk ook nog steeds in het nieuws... vanwege die EHEC-bacterie. En ook al ja, komt die niet voor in Nederland... toch laten de meeste mensen komkommer maar even liggen... En dat is heel zonde, want je kan ook iets heel anders doen met, met komkommers. Je hoeft ze niet rauw te eten. Nou, wie weet daar meer van dan topkok André Amaro. André, goedenavond. Ja, hallo dan. Hallo, ja, je komkommer hoef je helemaal niet rauw te eten. Je kan komkommers schijnt het ook koken. Nou, dat klinkt bij mij niet als een culinair hoogtepuntje, maar jij weet dat heel lekker te maken. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een beetje in deze komkommertijd. Uh, uh, valt daar natuurlijk veel mee te doen. Mm. Uh, op zich is het zo dat uh, in de komkommer zit geen e EHEC-bacterie, want het is een, een, uh, een bacterie die in uh, dierlijke uh, producten voorkomt, maar op de komkommer. Dus uh, ja. als je het wast of schilt, is er sowieso niks aan de hand. Er is overigens nog steeds niks aan de hand, maar aangezien wij als een soort uh, gillende keukenmeiden <lacht> tegenwoordig uh, uh, uh, uh, uh, over het nieuws gaan uh, met komkommers in de hand, ja, je kunt uh, komkommersoep maken. Hè? Komkommersoep? Kunt, uh, ja, why not, weet je wel. Ik bedoel, hoe doe je dat? Uh, uh, hoe doe je dat? Ik zou zeggen, komkommers raspen, uh, op, uh, opkoken, bouillon van trekken... en uh, aftoppen met een, nou, een bolletje van die hele vieze Franse supermarktkaas... genaamd Boursin. Ik weet niet eens of ik dit mag zeggen. <lacht> maar ik denk dat dat heel lekker is, hoor. Komkommersoep is sowieso wel lekker, maar met een beetje kruidenkaas erbij... Dan geeft net even dat uh, tintje uh, eraan. Ja, ja. Nou, een beetje. Kijk, um... het feit dat wij geen komkommers nu aan het eten zijn, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want de Nederlandse komkommer is sowieso een beetje uh, vegetarisch water. Want het smaakt helemaal nergens naar. Uh -huh. En eigenlijk hoort de komkommer een beetje bitter te zijn, zeg maar. Um, nou ja. Maar, maar we willen ja. toch. Ik bedoel, ik heb vandaag serieus ook al hier in, in het restaurant gedacht. Nou toch, maar even die schijfjes komkommer niet. Ik weet het. Ik stel me aan, ik, ik snap het, maar. De, de, de, dat bleef wel bij meer mensen. Ja. Jij als topkommer, oké, okay, je kan er dus een bouillonnetje van trekken, maar je, je kan ook iets lekkers doen met de komkommers koken, heb ik begrepen. Ja, ja je, kunt, je kunt als je als je denkt aan een de roerbakschotel uh, uh, met, uh, uh, met komkommerblokjes en met uh, een beetje. Uh, curry, een beetje citroengras, een beetje laos... en even heel kort oppakken. En uh, ik zou niet schillen, want dat is juist lekker met die schil. Goed wassen gewoon mm -hmm. en dan aftoppen met verse koriander. En dan heb je een heerlijke lekker. lauwarme uh, ja, uh, Thaise salade... maar dan uh, met komkommer, zeg maar. En uh, het is sowieso heel leuk aan komkommer... want je kunt het blijven eten. En uh, je, nou, het heeft heel weinig voedingswaarde. En ik heb het net uitgecheckt en ik ja. heb het een beetje zitten uitrekenen... Volgens mij is het zo dat als je in een kamer wordt opgesloten... met een pallet komkommers... dat je jezelf helemaal vol kan eten... maar uiteindelijk toch uh, ja, aan ondervoeding sterft. Want komkommers die verrijzen meer energie... Uh, van het verteren dan wat ze opleveren voor ja. je lichaam. als je wil afvallen is het automatisch geschikt. Of uh, voor je uh, bakkertjes onder je jullie, zelf uh, zou zeggen, <laughs> Ja, Precies, ga lekker aan de komkommer. <laughs> goed, Andrea Amaro, dus het lekkerste lijkt mij komkommer bakken met een beetje dus citroengras. Uh, dat vond ik wel een mooie. Ja, uh, ja dankjewel. Bye, Helemaal goed. Doeg. doeg, doeg. Radio doei. BNN Today. Ja, dan dat uh, andere grote nieuws van vandaag. Over coma zu zuipen. Dat is nog steeds hip. Nou ja, hip, het is mooi genoemd. Maar alle media-aandacht, voorlichting en leespakketten ten spijt. Um, gebeurt het dus nog steeds. Vandaag werd een nieuw rapport uh, bekendgemaakt. Sinds 2007 is het aantal coma zuipende jongeren meer dan verdubbeld. En de coma duurt ook nog steeds langer. Nico van der Lely is kinderarts en hoofd van de alcoholpolie in Delft. En hij behandelt jonge drinkers en doet onderzoek naar de gevolgen van al dat drinken. Nico, goedenavond. Goedenavond. Zometeen praat ik uitgebreid met jou over alcoholjongeren en waarom dat maar blijft misgaan. Maar eerst even Josie Wittebol. Josie, goedenavond. Goedenavond. Hallo, jij bent 19 jaar oud en je drinkt al aardig wat jaar. Hoe, hoe oud was je toen je begon met drinken? Uh, ik was een jaar of veertien, als ik het me goed herinner. En hoeveel dronk je toen al? Ja, het was wel aardig wat voor die jonge leeftijd. Dus eigenlijk uh, wat nu een normale 19 jarige drinkt, dat dronk ik uh, toen wel. En wat, wat drinkt de normale 19 jarige nu? Uh, whisky en uh, Goldstrike en allemaal dat soort sterke drank. En dan toch wel tien, vijftien op een avond? Ja. En dan dronk jij heb je veertiende al? Ja. Zo. En deed je dat dan alleen? Nee, ik neem aan met vrienden, kan ik me voorstellen. Ja, met vrienden natuurlijk, want dan, dan denk je dat je in een veilige omgeving zit en dan denk je dat je niks over komt. Maar uh, dat heb ik op een gegeven moment uh, in tegendeel bewezen. Ja, want op je vijftiende kreeg je een alcoholvergiftiging. Hoeveel had je toen op? Uh, hoeveel had ik op? Het begon op de fiets met een fles rode wodka. En uh, toen kwam ik op een verjaardag. Toen was het een biertje en coldstrike, een dropshot en tequila. En uh, toen eindigde ik uh, op de stoep. Ja, wat, weet je nog wat er gebeurde? Of, of heb je dat achteraf gehoord wat er met je gebeurde? Uh, ik heb achteraf gehoord dat ik uh, zelf naar buiten ben gelopen om een frisse neus te gaan halen. Want je was, en, uh, je was op, ik, op een feestje, was je? Ja, ik was op een verjaardag van een vriendin van me. Die werd 16 toen. Mm -hmm. En uh, ik liep naar buiten toen, frisse neus te halen, want ik voelde eigenlijk al dat het niet goed met me ging. Dus toen liep ik naar binnen toe om een vriendin van mij te halen, om te vertellen dat ik me niet zo lekker voelde. En toen ik die zin had afgemaakt, toen viel ik eigenlijk uh, recht voorover in de armen. Oud was je? Ja, ik was ja. best wel oud. Ja. Ik had geen hartslag meer en mijn ademhaling deed niet meer. En toen uh, hebben je vrienden je naar het ziekenhuis gebracht? Nee, mijn vrienden had me eerst binnen op de bank neergelegd. En dat was het was wel erg warm. Toen hebben ze me buiten op de stoep neergelegd. En mm -hmm. toen hebben ze de politie gebeld. En toen ben ik met de ambulance mee naar het ziekenhuis gegaan. En daar? En daar uh, hebben ze me eigenlijk uh, aan het infuus gelegd. En dan ben ik een nachtje blijven slapen. Toen kreeg ik een preek en toen mocht ik naar huis toe. <laughs> ik kreeg een preek? Kan je nog ja. herinneren wat ze vertelde? Ah, je bent te jong om te drinken en niet meer doen. Dat was het. Dat was het eigenlijk wel, ja. En je ouders? Ik neem aan dat die meteen ingelicht zijn. Hoe, hoe reageerde die? Uh, mijn ouders die werden eigenlijk aan de deurbel wakker gemaakt uh, door de politie dat, uh, dat hun jongste dochter in het ziekenhuis lag. Dus hun naar het uh, ziekenhuis toe. Ja, eerst helemaal uh, in shock natuurlijk dat ik daar echt lag. En uh, ja, de volgende dag waren ze wel boos, maar boos zijn op je kinderen, dat helpt meestal niet. Want als, er, als het als je ouders zeggen het mag niet, dan doe je het juist, want uh, stout zijn is stoer. <laughs> ja. Nou ja, ik, ja, mijn ouders, uh, vooral mijn moeder, die kan me toch een partijtje kwaad worden. Daar ben ik dan wel heel erg van onder de indruk. Maar bij jou werkte dat niet zo erg. Nee, bij mij uh, kwam het niet aan, nee. Want ik was gewoon jong en ik luister niet naar mijn moeder. Want luisteren, luisteren dat is, uh, dat is kinderachtig en niet luisteren is stoer. En ja. je wil natuurlijk stoer zijn op die leeftijd, dus dan ga je niet luisteren. En heb je daarna nog wel eens in een coma gezopen? Nee, ik heb mezelf niet in coma gezopen, maar wel zover dat ik niet meer wist wat mijn eerste drankje was. Ja. En nu? Drink je nog? Nee, ja, ik drink nu nog wel, maar niet zoveel als toen. Ik drink nu bijvoorbeeld drie chills op een avond en dan ga ik verder aan de cola. Ja. Nico van der Lely, die hangt ook nog steeds, kinderarts van alcoholpolie. Goedenavond, dat hadden we net al gezegd. Maar ja, je, je hebt meegeluisterd. Ja, um, ja jeetje, je hoort dit verhaal. Josie was, was 15 toen haar dit overkwam. Schrik je daarvan nog steeds? Nou, ik zie het zo vaak dat ik er niet meer van schrik eigenlijk. Uh, maar dat is niet helemaal een normale reactie. Uh, maar dat is nou net het punt. Hè. Het neemt gewoon te veel uh, toe. En dat is op een gegeven moment dat uh, Drik als kinderarts en alle andere kinderartsen van Nederland hebben gezegd: nou is klaar. Ja, ja want beschrijf even. Jij bent kinderarts op die poli. Ja. Dagelijks krijg jij uh, coma, ja. zuipende jongeren binnen? Nou, dagelijks gelukkig ook nog niet, maar uh, ik ben eigenlijk vanaf het jaar 2001-2002 met deze materie bezig. Uh, allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan en we zijn een alcoholpoli begonnen in Delft vanaf 2006. Mm -hmm. uh, nou, Dat hebben we met wil van de minister Klink kunnen uitbreiden in Hoorn, in Leeuwarden, in Eindhoven, waar ik ook werk. En de komende jaren hoop ik dat we gaan uitrollen over het land, zeker nog over Europa ook de Belgen hebben mij gevraagd een en ander daarop te zetten. Maar je krijgt wekelijks krijg jij wel jongeren binnen? Jazeker, ja. Een oudste nieuwe hadden we zelfs vier op één nacht, geloof ik. Zo, en dat is ja. in de leeftijd, elf tot? Nou ja. Uh, ja, tot met 16 houden we het bij, uh, want meer werk uh, kunnen we gewoon niet aan. Maar je moet ook maar eens gaan kijken bij de leeftijd van zeg 17 tot 23, wil je ook niet weten wat je ziet. Ja. Maar uh, wij houden ons primair bezig tot 18. Ik heb mijn handen vol aan, zullen we zeggen. En wat voor soort jongeren zijn dat? Want even heel uh, zwart-wit, dan denk ik. Ja, dat zullen wel weer die VMBO'ers zijn. Maar zo is het geloof ik niet, hè? Uh, nee. Nou ja, we hebben dus als je iedereen op een reis zet in heel Nederland. Uh, die we hebben opgenomen. is de exacte weergave van wat hij buiten uh, op school doet. Dat wil zeggen, hetzelfde percentage wat mensen VMBO doet, zien we terug in de Nederlandse ziekenhuizen. Dus, ja, dus meerder, een groter gedeelte VMBO, maar net zo goed HAVO, VWO. Ja, exact. Ja. Uh, dus als je de laatste vier jaar op een rij zet, zie je: uh, het is het 44% mensen in de VMBO. En dat is exact het percentage wat die buiten de VMBO doet, maar ook HAVO en uh, VWO. Was maar zo dat het alleen beperkt was tot de HAVO. Dan konden wij spreken ons daarop richten, ja. preventie. Maar iedereen drinkt. Wat voor soort gevallen krijg je binnen? Hoe erg zijn die mensen eraan toe? Ja, erg. Uh, we zijn volledig in coma. Kijk, als mij, mij als dokter uh, kost het me een aantal uren werk op zijn minst. Uh, we zeggen vaak een in infuus, hè, zoals Josie overkomen is. Uh, dat moet je ook wel doen, want het is niet alleen dat het effect van alcohol op je brein zichtbaar is, maar ook het boet vaak is, ja, ontregeld min of meer. Uh, als je goed kijkt, zie je dat het lever een klap krijgt en de twaalfvingerige darm en zulke soort zaken. Uh, daar, daar beginnen we mee, maar het stopt niet als ze, uh, als ze wakker zijn, zoals bij Josie wel het geval geweest is. Want dan begint het bij ons pas eigenlijk, want we moeten dus zorgen dat het niet nog eens gebeurt. En dat heet ja. in de volksmond alcoholie en dat is wat uitstekend werkt. Maar je, je hoorde net van het verhaal van ja, de ouders schrokken enorm, maar daarna luisterden ze er niet echt naar. Wat voor verhalen maak jij mee met de ouders? Wat voor reacties? Ja, hetzelfde. Kijk, ze zijn het ook ten eerste geschrokken. Zeker als we even niet kinderen binnenkrijgen die bijna verdronken zijn. Of komen binnen met een temperatuur van 31 graden. Ja, weet je, als je temperatuur onder de 32 graden is, heb je kans op hartritmestoornissen. Ze zijn er echt bijna geweest. Dus die mensen schrikken. Sommigen zijn direct boos. Sommigen slaan helemaal dicht. Weet je, dus je ziet alles voor je gebeuren. Het laatste man die ging foto's maken van zijn zoon. Ik denk, wat ben jij nou aan het doen? Eigenlijk wel slim van die man. want Hij zegt van ja, als ik kan niet over praat, hij weet toch niks meer. En ik gebruik het voor over drie weken om eens een keer een gesprek aan te gaan. Met de foto's van zijn zoon die dan vastgebonden ligt, omdat hij anders zijn infuuslijn doorbijt. Want de helft is agressief. En ze liggen in luiers, omdat ze natuurlijk alles onderplassen. En, en dat is wel slim van die man. Ja. Ja, maar helpt het ook? Ik bedoel, natuurlijk schrikken ouders. En ik neem aan in de meeste gevallen dat ze ook heel erg kwaad worden, maar... Heeft dat effect? Doen die, die jongeren dat daarna niet meer? Nou, je moet het, het antwoord is: dat je moet structureel benaderen. En dat, dat is wat uh, we doen. Weet je, uh, ze beginnen als ze wakker zijn, uh, hebben ze een soort windowfase, waar ze nog iets van iemand aannemen. En dan zetten ze, ze achter de computer. Dus kijk, het is een ding wat in hun belevingswereld past. Dat ligt ze al drie, vier uur per dag achter. En dan moeten ze interactieve sites doornemen. We, ze krijgen afspraken bij ons bij de kinderpsycholoog. En dan Probeer de kans van een herhaling in te schatten, maar dan nemen we het kind apart, de ouders apart en daarna gezamenlijk. En we zien ze uiteindelijk eh, het einde van de pijplijn na een half jaar nog eens terug. En wat me in het begin verbaasde, maar wat ik eigenlijk wel logisch vind, is dat meer dan 80% gewoon komt. Uh, want ze vinden het gewoon van belang. Want we hebben het over hun toekomst en ze zijn niet helemaal dom. Ze moeten alleen het, het kwartje moet vallen, zullen we zeggen. Maar ja, dat zijn wel de, de mensen die al bij jou op die alcoholpoli komen. Daar is het dus eigenlijk al te laat mee. En, ja, en ja. de rest, ja, er, er, is natuurlijk, er zijn van die campagnes van uh, geen alcohol onder de 16. krijg voorlichting op scholen, maar dat helpt allemaal niet zo heel veel. Nou, ik weet het niet. Het helpt niet genoeg. Kijk, je kan, uh, kijk, het antwoord is niet alleen bij de kinderen te vinden. Het antwoord is ook niet alleen bij de ouders te vinden... en het antwoord is niet alleen bij de beleidsmakers te vinden. Maar je ziet wel in de getallen die we nu ook gepresenteerd hebben vandaag... dat de gemiddelde leeftijd van de kinderen die binnenkomen inmiddels aan het stijgen is. Dus we gaan wel de goede kant op. Uh, zo is het wel. Het enige wat overigens helpt en wat ook bewezen is... inmiddels onderzoek in Engeland, ook in Nederland... is dat drank uit de directe omgeving van de kinderen gehaald moet worden. Weet je, ze leven in de levensfase, wat heet puberparadox. Ze weten dan niet goed, maar ze doen het toch. Dat was 300 jaar geleden ook, en over 300 jaar hebben we het nog. En dat is ook prima, anders verandert hij buiten nooit wat, zeg ik altijd maar. Ja, maar, weet ja. je, dat, dat is het probleem. Dat, dat, dat, dat zat ik me af te vragen. Het, het, het verhaal van vandaag is, sinds 2007 is het aantal uh, komerzuipende jongeren meer dan verdubbeld. Ja. Maar ligt dat niet ook aan de registratie? Ik bedoel, weet je, als ik de verhalen hoor van mijn vader, van toen hij uh, 15, 16 was, dan uh, reed hij met z'n eentje met carnaval ook uh, de sloot in. Zonder rijbewijs ja, ja. ook nog eens. Maar weet je, toen werd er ook al aan gesopen. Dus... Ja, dat is een goede vraag. Alleen het, het, het, het zaadpatroon is veranderd. Zoals wat Joostje zegt, die dranken waren er vroeger niet. Uh, die, weet die, je... die sterke dranken? Die, nee, nee ik die meestal dronken. En ik heb dus de opnameboeken van het ziekenhuis in Delft erop nageslagen. Tot heel vroeger. En je ziet dus wel dat ze nu en dan eens in de twee jaar iemand werd opgenomen. Maar die had een problematiek van één. He, die deed ze best met bier gewoon de sloot in te raken, zoals je zegt. Maar ja, dat, dat schoot niet op het bier. En nu met die uh, dranken als smirnoff of ijs. of Goldstrike, wat erg populair is, ja als je daarop een lege maag snel anderhalf liter van drinkt, want dat is wat wij zien, ja dan haal je een gemiddelde promilage boven de twee, want daar hebben we het over in Nederland. En dat is één. En de tweede, ze zijn toch jonger dan vroeger. Vroeger waren ze 17, 18, maar nu zijn ze 13, 14. Ja, dat is een verschil. Hmm. Jozi, ben je er nog? Ik ben er nog ja. hoor. Maar... Wat, wat denk jij? Want ik neem aan dat je je bent natuurlijk wel je kapot geschrokken toen dat is gebeurd en dat wil je niet nog een keer overkomen, neem ik aan. Wat? Zou er moeten gebeuren, denk jij, als je 13, 14 bent om je een beetje in te peperen van dit is echt heel stom. Uh, goed naar de campagnes kijken en uh, kijk naar de programma's dat over alcohol gaat. En 2 uh, juni komt er een nieuw programma met Ari aan even in het bos. Het gaat over lang zou je leven. Ja. En het gaat gewoon over jongeren die drinken. En ze hebben nog niet door wat het met je geluid we, we verstaan je heel slecht, Josie. Ik weet niet of je oh. iets. Ja, dit is beter. ja. Is beter? Ja, is beter. Nee, er, er is dus uh, 2 juni een programma ja. en daar zitten allemaal jongeren in. En van de suikketens en zo. Maar er zit ook een man in die op Korsakoff. koff. En toen ik dat verhaal hoorde, toen schrok ik me echt kapot hoor. Ja. Als, als jongeren naar dat programma gaan kijken, dan hoop ik echt dat ze gaan realiseren dat, dat alcohol in je lichaam echt gewoon kapot maakt zonder dat je het door hebt. Dat is aanstaande donderdag te zien. Speciale alcoholavond van de KRO en de NCRV op Nederland 3. Met uh, onder andere Ali Boomsma. En met jou, Jozi. Jij bent er ook. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, en met Nico van der Lely trouwens ook, geloof ik. Hè, ja, Nico. Ja, dat ja, ja, is het ook een appelganger. Nou, gezellig. Goed. Uh, Jozi, dankjewel. Nico, dankjewel. En uh, okay. succes dan. met die uitzending. Jo. Dag. Today's talk. Waar gaat het over in de kroeg? Dus even kijken bij Erik van de Pintelier in Groningen. Erik, goedenavond. Goedenavond. Maar hebben jouw uh, kroeggasten het over? Ja, eigenlijk over uh, twee dingen. Dat is helemaal niet grappig hoor. Maar uh, we hebben in Groningen uh, qua sport een hele slechte zondag gehad. Ja, dat en kan je wel uh, zeggen, daarna ja. kwam uh, dan natuurlijk dat fantastische verhaal uit Duitsland. Over uh, wat je wel en niet mag eten. Dus uh, ja, gelukkig serveer ik geen eten. Maar ik dacht nog, het verhaal zal vast wel over komkommers en uh, groentes gaan. Maar ja. ja, daar gaat het over. Ja, Siska van Grankerfame ja, Brooklyn ook. in Middelburg. Jij hebt daar bij vast wel ook. last van. Ja, want uh, wij, wij serveren dus wel eten. Ja. En uh, ook uh, komkommers bij de salade. Ja. En bovendien hebben we veel Duitse gasten. Dus die uh, hebben we ontzien en uh, alle komkommers van het menu geschrapt. Uit mm -hmm. voorzorg. Ja. Ja, nou ja, het is zelfs nog niet helemaal zeker dat het wel van de komkommers komt, hè. Dus dat is allemaal. Ja, dus als de kenner zegt dat als je groente wast of schild zoals komkommers, dan zou het zeg maar helemaal niet meer te zijn. Dus ja, dan is de vraag rara van welke groente komt het dan? Ja. Of is het wel of niet gewassen, dus ja. Komt het wel van de groente Nou, het is wel jammer dat het op zulke kleine dingen vaak zonder grote uh, zeg maar, consequentie heeft. Zeker voor het eten en voor restaurants. Ja, hey, en uh, Erik, um, uh, over Groningen natuurlijk het verlies... Uh... Ja. Van tegen Ado, Europa League. Nou ja, goed. Was er een drama? <laughs> Laten we het maar heel netjes uh, neutraal stellen. Groningen heeft in ieder geval de eer thuis gered. En uh, ja, ze kwamen er net één tekort. En dat geldt voor het basketbal net zo. Uh, die kwamen er ook net één tekort. Dus eer wie ere toekomt. En uh, Leiden die had al een hele tijd geen prijs meer gewonnen. En Den Haag ook niet. Dus ja, <laughs> nou ja, sportief gezien is dat weer goed voor die beide. Plaatsen. Dus ja. uh, mij hoor je er verder niet meer over. Maar ik heb zondag wel een enorme gezicht daarvan. Goed, Erik uit Groningen en Siska uit Middelburg. Dank jullie wel en tot snel weer. Oké, okay, ja. dag. Ja, daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze uitzending van BNN Today. Morgen dan zijn wij er weer. En uh, zometeen hoor je langs de lijn met Dione de Graaf. Altijd leuk. En het nieuws gelezen door Dick de Haak. Tot morgen. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. M.e-matching.nl. Fashion? Nee, nee, daar geeft hij van mij nou helemaal niks om. Ja, ze ziet het wel bij anderen natuurlijk. He, van die dure jurkjes en, uh, en die jasjes van honderden euro's. Maar ja, zij kan daar gewoon niks mee. Hm. Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide tuig. Hè, Daisy?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 Dit is Radio 1.